Yemay Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, Baruch Shem Kivod, Malekhu, Ik wilde het vandaag hebben over genezing. Een maand geleden toen ik hier ook was toen hebben we het over de gaven van de geest gehad en ik wil het heel graag hebben over genezing. Ik denk dat wij in een andere tijd leven, nee ik moet zo zeggen, ik denk dat de eeuwige niet meer helemaal gaat steunen op die grote godsmannen die waarvan ...duizenden mensen naartoe gaan en dat er dan veel wonderen gebeuren. En vervolgens zie je dat heel veel van die godsmannen ontsporen. En... Dat is heel jammer. Ik denk dat we in een tijd komen waar God u en mij als gewone mensen... ...door zijn geest gaat gebruiken. Komt in een andere tijd. Nou, daar ga ik het over hebben. Ik vind, de Bijbel vindt, dat staat in Marcus dat deze dingen zullen de gelovigen volgen en daar hoort genezing bij en daar hoort uitdrijven van demonen bij dat hoort normaal in onze gemeente te functioneren ben ik hij moet harder genezing voor ons allemaal niet dat wij genezen maar wij gaan ook voor mensen bidden zodat ze genezen dat is de bedoeling dus niet meer die ene grote godsman dan moet je naar weet ik waar reizen en dan gaat hij bidden en dan hoop je dat je tot de gelukkige behoort. Ik denk dat er een andere tijd komt waar God ieder zoals we hier zitten individueel gaat gebruiken. Dat is de bedoeling. Nou daar ga ik het over hebben. Even nog wat ik heel vaak zeg. Yeshua is door de vader gezonden. Dat weten wij. Hij was vol van de heilige geest. En hij was zonder zonde. En hij genas de zieken. Hij dreef boze geesten uit. Hij wist precies wat er in het hart van een mens leefde. Althans, het openbaarde de Eeuwige aan hem. Hij wist wat verzonden er was. Hij was waar mensen mee topden. Of hoe ze manipuleerden. Dat is Yeshua. En wij. Wij zijn door Yeshua gezonden. En we moeten ook vol zijn van de Heilige Geest. Bid voor de volheid van de heilige geest. Wees heilig. Wie uit God gebeurt zondig niet staat er in Johannes. Dus er moet een normale zaak zijn dat we niet zondigen. En vooral in de griffen dan wordt ons geleerd om heel veel te kijken naar de zonden die je gedaan hebt. Maar als je vol bent van de heilige geest dan is het normaal dat je niet meer zondigt. Toen Ik vervult hem tegen alle zonden die vielen van mij. Dat is de bedoeling. Genees de zieken, draai boze geesten uit, want wij zijn door Yeshua gezonden om hem na te volgen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie God liefhebben. Nou, dat heb ik even de afgelopen drie keer herhaald. Wat ik ga doen, ik ga een heleboel dingen over genezing, een heleboel teksten over genezing, een heleboel voorbeelden over genezing ga ik behandelen, maar ik wil dat ons geloof wordt opgebouwd, dat ons geloof op een hoger niveau komt zodat we gaan begrijpen dat het normaal is dat er genezing is, dat het niet heel uitzonderlijk is, dan moet je weet ik waarheen reizen nee, het is normaal het is normaal dat de Eeuwige door ons heen werkt en dat hij ook zegt wat we moeten doen en dat is ook dat we zieken de hand op moeten leggen, of hoe dan ook ik ga even Mattheüs 8 lezen, vers 10. Dit gaat over de hoofdman, een Romein. En die had een zieke knecht. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, "Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Hij was een Romein en hij wist dat joden niet zomaar onder het dak van een Romein konden komen. Dus hij respecteerde. De Joodse identiteit van Jezus. Hij respecteerde dat. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. En heb zelfs soldaten onder mij. Jezus stond onder het gezag van de evige. En dat wist hij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat. En tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn dienaar doe dat. En hij doet het. Toen Jezus dit hoorde verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgde, voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Geloof. Jezus staat onder heerschappij van de eeuwige, de almachtige. Maar engelen die zullen hem dienen, die dienen hem. En alle dingen zijn mogelijk. Hij heeft groot gezag in de geestelijke wereld. Geen demon kan het uithouden, geen ziekte kan het uithouden, want hij is vol van de heilige geest, vol van de kracht van de eeuwige. Matthäus, en zie, men bracht een verlande bij hem, die op een bed lag. En Jezus die hun geloof zag, zei tegen de verlande, zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Er komen vrienden van hem, misschien familie, die dragen dat bed van hem, brengen dat de Jezus. En Jezus ziet hun geloof. Heb goede moed. Die man had blijkbaar niet zoveel moed meer. dan zou Jezus dat niet zeggen. Het goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, die zonden die staat soms in de weg om genezing te ontvangen. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastig God. En Jezus die hun gedachten zag, vol van de heiligheid, doorziet hij wat er precies in het hart gebeurt. En Jezus wil dat wij dat ook zien, dat wij ook vol zijn van de heiligheid en doorzien wat er in harten van mensen leeft. Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar omdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de vlanders. Sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Prachtige geschiedenis. Ja, ik heb hier een paar geschiedenissen uitgehaald, maar... Er staan er zo ontzettend veel. Het is zo'n ontzettend belangrijk onderwerp in de Bijbel. En ik vind dat er ook wat meer over gesproken moet worden. Ja, we komen hier echt Yeshua en zijn grootheid tegen. Matthäus 9, vers 28. Toen hij in zijn huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe en zei tegen hen... Gelooft u dat ik dat kan doen? En genezen. Ze zeiden tegen hem, ja heren... Toen raakte hij hun ogen aan en zei... Het zal u gaan naar uw geloof. In alle drie de verhalen speelt geloof een ontzettend grote rol. Daarom deze geschiedenissen zijn om ons geloof op te bouwen. Gel heb geloof in God. Heb geloof in bergenverzettend geloof. Toen raakte hij hun ogen aan en zei... Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaand hen streng en zei... Kijk uit. Niemand mag het te weten komen. Maar ze gingen weg en maakten hem bekend in heel dat gebied. Ik denk, maar dat is mijn interpretatie, dat hij veel te bang was... dat hij als een soort grote tovenaar gezien werd. En dat hij niet als Messias gezien werd. En dat ze dus zo naar hem toe kwamen en ja, iedereen wil wel even genezen worden. Maar het ging erom dat hij de grote Messias is. 1 Johannes 3 vers 21 en 22. Het geliefde, wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem. Opdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Geboden in acht nemen. Doen wat hem welgevallig is en je zult ontvangen wat je bidt. Zo eenvoudig is het. Het is heel complex. Ik heb een voorganger, Jan Teninga heet, hij is overleden. En het is een man van de lopende band bij Philips, Philips Drachten. En die man was vol van de heilige geest. Dus kwamen mensen rond en me heen. Waar hij werkte, kwamen tot bekering. Hij wordt voorganger van een gemeente. En op een gegeven moment, hij zit in zijn auto, is er een ongeluk gebeurd. Nou, en hij denkt, ja, ja, dan moet ik toch voor die man bidden. Dan lag iemand op straat. Dus hij gaat erheen en dan zegt ja, hij, ze hij had een tas bij zich. Uh, en toen dacht hij, nee, nee. nee dat, dat, dat, dus hij ging weer terug in zijn auto. Zit hij in zijn auto, dus precies hetzelfde. Hij schaamt zich. Hij zei, oh, oh ben ik nou een christen, durf op straat voor, die, uh, voor iemand die op de grond dicht te bidden. Even later, weer een ongeluk gebeurt. Hij pakt zijn tas weer. Zo, nou ga ik het doen. Mensen gaan aan de kant en denken, oh daar komt de dokter. En dan uh, wordt er gezegd, nee die man heeft zijn been gebroken. Oh nee, dan kan ik niks doen. En hij draait zich om. Hij schaamde zich ontzettend. Op een gegeven moment gebeurt het dat week later, een groepje mensen, een jongen door een auto aangereden. Dan gaat hij ermee bidden en... De jongen die geneest. Ja, dus onmiddellijk. En omstanders die zeggen dan tegen hem, als hij, ze horen hem bidden en ze horen hem de naam van Jezus gebruiken. ze zegt, ja, die kan genezen. André genezen, ik ga het daar even over hebben. Van, Wim Verdouw die kondigt aan te stoppen. En ik kan dat ook begrijpen, want hij heeft ontzettend veel werk verzet. Dus ik kan dat, uh, en André, die ligt daar op de bank, hij ligt op bed, hij is al, uh, ik denk vier maanden lag hij toen op bed. Dus de gemeente die heeft dan even geen leider meer, geen voorganger, geen ouds. En dan zegt uh, André, de gemeente moet doorgaan. Het werk van God kan niet stoppen. Dat is een domme opmerking. Hij ligt op bed. Dus ja, wie dan? Dus ik, ja, het, ik vind het zo'n opmerking van geloof. Het is niet om, het is van geloof. Maar hij ligt ziek op bed. En met een uh, totaal kapotte rug. De dokter had gezegd, hij heeft een dode been. Dus prikkels die komen niet in zijn been terecht. Dus ja, hij kan niet meer autorijden, fietsen, lopen. Nou, ik weet dat ik dan zo'n ja. beetje heel voorzichtig drie stapjes en dat. Ik heb voor hem gebeden. En dit gebeurde zaterdag. Dat op de Shabbat. Maandag had ik een afspraak. Want ik wil hem beter leren kennen. En ik heb hem gebeden. Olie gezalf en genas. Is dat nou mijn gave van genezing? Nee. In de eerste instantie omdat André geloof had. Dus ik denk dat als we hier zo bij elkaar zijn. Dat het echt een werk van God is. Hij wil het. Dit is Jessica. Ze is hier denk ik 2,5 jaar zoiets. twee jaar, 2,5 jaar zoiets. Dit is onze oudste dochter. Uh, nu is ze volwassen. Als ik echt iets van Hebreeuwse tekst wil weten, dan uh, vraag ik dan haar. Zij kent heel goed Hebreeuws. Maar wat gebeurt er? Zij heeft astma. Daar hebben we een hele worsteling mee gemaakt. Puntgewijs heb ik opgeschreven wat wij gedaan hebben. Nou, Ze is naar de dokter geweest, maar naar, ja, de astma. Die wisten ook niet zo precies en dat schoot ook niet op. en Wij waren ook niet zo gericht om naar de dokter te gaan, maar wel naar de Heer. Wij bidden om genezing. Eén keer één keer, tien keer, maar er gebeurt niks. Wij kwamen uit een omgeving, de gemeente, maar die hadden we achter ons gelaten, waar heel veel boze geesten werden bestraft. En als je dat kind daar ziet lijden, dan denk je, oh, oh, wat is dit van de duivel? We gaan boze geesten bestraffen, want dit kan zo niet langer. Wat denk je dat er gebeurt? Niks. Er gebeurt niks. Wat je dan gaat doen, dan denk je, ja het gelovig gebed zal de leider gezond maken. Dus je probeert gelovig te gaan bidden. En wat er dan gebeurt, het is heel heidens, maar het is ook mij overkomen. Je gaat meer woorden gebruiken, je gaat naar woorden zoeken, euh, mooiere zinnen maken, langer ga je bidden. Weet je wat er gebeurt? Helemaal niks. Niks. Maar je doet het wel, je doet het wel, want je bent van hopelijk. Toen schoten onze teksten binnen, dat je de voorganger moet roepen, of de oudste moet roepen, die zal dan de zieke en dan zal ze gezond worden. Bij de voorganger geroepen, die heeft dat meisje gezalfd. En wat er gebeurde? Niks. Bij anderen gebeurde het wel. Dus, dus de eeuwige doet wat hij wil. En je moet enkel afgestemd zijn op de eeuwige, zodat je weet wat er moet gebeuren. Maar het duurde wel even eer dat wij ze ver waren. Nou, dat meisje wordt zieker en zieker, dus je hoort dat geploeg van die ademhaling. Je, ja, je gaat bij de bed zitten, je gaat nacht en waken. Nee, je bent jong, dus je kan wel wat hebben, dus, dus ja, dat was niet zo heel erg, maar ja, je doet het. Dan gebeurt er wat. Ik denk dat het drie uur s nachts was, en toen zei de Eeuwige, echt met, ik heb het niet gehoord, maar het zat als een zin, pat in mijn hoofd. Als anderen iets tegen me zeggen, of iemand, dat is niet zo, komt niet zo hard aan als dit. Het zit gelijk in je geheugen, je kan het honderd keer herhalen. Je hebt de verantwoordelijkheid voor dit kind nog niet aan mij gegeven. Oh, Eigenlijk overgaven. Nou, wat er dan gebeurt, dat is merkwaardig. Gelijk heb je geloof in je hart. Ja. De volgende morgen, ik was op mijn werk, ik moest vroeg naar mijn werk. die belt op, ze is genezen. Ja, zo is het gegaan. Dus je kunt hier een aantal leerpunten uithalen. En ik heb ze hier opgeschreven. Hou vol. Geef nooit op. Want er staat zoekt en je zult vinden. En het gaat ook over deze dingen. En als je niet geneest zal de Heer... Antwoorden. Hij zal uitkomst bieden. Hij zal een weg wijzen. Klopt en je zult opengedaan worden. Gebrek aan geloof kan je niet compenseren door veel en mooie woorden. Dat gaat niet. Je kunt jezelf niet aan je haar omhoog trekken. Dat is onmogelijk. Je kunt niet... Als je het niet hebt, dan, dan heb je het niet. Ik hoor ook onmiddellijk als er voor mensen gebeden wordt... en dan hoor je dat en dan gaan er heel veel woorden... En dan haak ik af, en dan denk ik, ach, dat heb ik ook gedaan. <laughs> genezing is niet afhankelijk wat ik voel. Als ik niks voel, dan wil ik niet zeggen dat ik gewoon niet geneest. Ik heb voor mensen gebeden en ik voelde niks, helemaal niks. Wel genezen. De eeuwige bepaalt hoe genezing moet plaatsvinden, niet ik. En soms geeft die woorden van kennis en een gaaf van geloof, dat je ineens ziet: oh, dit is er aan de hand. Zo moet ik doen. En soms geeft je ook ineens geloof dat het wel gebeurt. Wij zijn in handen van de eeuwige. Alle dingen zijn mogelijk. Spreuken. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzichten niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Als je met iemand bidt voor genezing. Weet dat in de naam van Yeshua genezing is. Petrus en Johannes die komen bij de poort van de tempel en er zit een man. En dan zeggen ze, ik heb geen geld bij hem. Ik kon zeggen, ik mocht niet in die tempel binnemen. Hij had geen geld. Nee, Petrus en Johannes waren geen arme jongens. En die hadden ook niet van dat wilde lange haren. Het waren geen achterbuurtjongens. Ze hadden gewoon geen geld bij zich, dat kon niet in de tempel. Ja, en die man die, die zit daar en dat was verstandig van. Want als je daar toch geld bij je had... Kon je eventjes krijgen dat geld? Dat was natuurlijk die man, dat was een slimmerik. Dus die zat daar bij de tempel, omdat hij geld in ontvangst had dat niet naar binnen mocht. En dan geneest die man, weet je, pak hem met zijn hand en een stap in de naam van Jezus. En dan zeg ik: Ja, dit is gewoon die man die jullie vermoord hebben. En die, die naam, daar zit kracht in. En ik gebruik die naam, want hij leeft. Heb je naast de lief als jezelf? Als je voor iemand bidt. En de liefde van God is niet in je, dan heb je dan echt een probleem. Dan, stop, dan moet je stoppen. Dan helpt het niet. Je, want dan wordt het plichtmatig of dat wordt. Stop ermee. Zorg dat je de liefde van God in je hart hebt. De liefde van God is door de Heilige Geest in ons hart uitgestort. En de liefde van God is in het hart van Yeshua uitgestort. En als je die liefde niet hebt, het zal niet lukken. Vertrouw op jouw weg. Met je hele hart. Ik ga daar een getuigenis van geven van een voorganger. Wij woonden in Gorkum en die man woonde ook in Gorkum. Een hele bekende voorganger. Hij, is, uh, hij en zijn vrouw zijn lang overleden. Het is een oud verhaal, maar ik heb het uit de eerste hand Ik heb het van haar gehoord. Zij had kanker. Maar deze voorganger, een hele bekende Nederlander, die ging voor haar bidden. En hij was zeker van je moet strijden in de hemelse gewesten. Dus iedere ochtend dan zei hij, ja, die kanker dat is een demon en die moet eruit. En hij deed dat iedere ochtend. En uh, het schoot niet zo heel erg hard op, dus hij ging daar lang mee door. En dan groeide die kanker. En op een gegeven moment kon je dat aan de buitenkant van haar buik, kon je die kanker voelen. En, en dan bad hij ervoor en dan voelde hij weer, ja het wordt toch minder. En dan ging hij nog een keer bidden. En een paar dagen later voelde hij weer, ja, het wordt toch iets meer. Het is volgens mij toch iets groter geworden. nou En dan begon hij weer... Uh, de boze geesten te bestraffen. En zo was hij bezig. En op een gegeven moment begreep die vrouw... deze man heeft geen geloof. Dat geloof dat dobbert op en neer met de golven van de zee. Jacobus is dat, geloof ik, hè? En toen zei die vrouw op een gegeven moment... als God niet meer belangstelling heeft voor mijn lichaam... dan ik ook niet meer. Nou, en hij zei toen tegen je hoeft niet meer voor me te bidden. We gaan het zo doen. Ik leef voor de Heer en... Mijn leven is in zijn hand. Als hij niet, nou niet. Een paar weken later. Moest ze naar de dokter. Genezen. Eigenlijk een volkomen overgave. Je zou zeggen. Dan moet zo'n man. Die zou zijn theologie wel wat hebben aangepast. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dat is jammer. Hij bleef alles in dat licht van demonen bekijken. Zonde moeten worden beleden. Als je met iemand bidt en zo iemand heeft niet vergeven... dan moet je over vergeven van zonde praten. En ik denk... zo werkte dat bij Jezus. Jezus wist wat er in de mens was. Het is de bedoeling dat ook wij weten wat er in de mens is. En dat is... wij zijn dus afhankelijk van de Heilige Geest. Wil de Eeuwige door zijn Geest ons dat bekendmaken? Weten wij het? Ook heel praktijken. Dus dan heb je je hoop gesteld op dingen die niet van God zijn... maar die uit het Rijk van Satan komen. Je reist heel lang... van hoe mensen dat tegenwoordig doen. Ik denk... dat je dan dat moet beleiden. Je moet er afstand van nemen. Wat een hele moeilijke is, dat is zelfmedelijden. Met zelfmedelijden... bijna altijd... gaan mensen manipuleren. Want ze gaan dan door zelfmedelijden... krijgen ze aandacht. Je zou bijna zeggen... Dat de zelfmedelijden belangrijker is dan de genezing. Ze steunen niet op de eeuwige. Ze steunen op hun zelfmedelijden. Ze zijn heel erg ikgericht, op zichzelf gericht en niet op de eeuwige. Het is een ontzettend gemene zonde. Heel moeilijk is dat als mensen zelfmedelijden hebben. Het is belangrijk om het te onderkennen. Bezorgdheid. Wees niet bezorgd. Ik vind het is echt een opdracht om niet bezorgd te zijn. Als je bezorgd bent, dan dat is dat gewoon zonde. Het is een erge zonde, want je vertrouwt niet op God. Wees niet bezorgd. Ook niet over je lichaam. Trots. Ik ga daar een verhaal over vertellen. Dat is in uh, ongeveer 1920 gebeurd. Er was een man die heet Charles Price en die had een genezingsbediening. Het was een nederige man. Hij bracht zelfs de, de lammen naar zijn samenkomst. En als er een wiel van een karretje afging, dan zei hij, nou we zullen het even maken, nog 100 meter, maar zo meteen, je kan toch teruglopen. Een man vol van geloof. Nou, in die samenkomst, en die hebt een samenkomst van vijf, zes dagen. Dus er, er komt een man en die wordt in een karretje binnengebracht en de familie is bij hem en ze zegt, Charles, dit is een man vol van geloof. Je hoeft maar een half woord te zeggen of hij is genezen. We weten het zeker. Nou, wordt voor die man gebeden. Nee hoor. Nog een keer gebeden. Nee, naar de volgende keer. De volgende dag. Weer voor die man gebeden. Niks. Gebeurt niks. Nou, nog een keer. En dan de derde of de vierde dag. Zangdienst. Zit die man te huilen. Dus Charles Pruijslie gaat tijdens het zingen gaat even naar hem toe. En zegt Moet ik voor je bidden. En dan zegt hij, maar houdt gewoon ik begin nu net te begrijpen wie ik ben. Ik was zo ontzettend trots dat ik verland was... en dat ik dan deze ziekte zo keurig kon dragen... en dat ik nooit klaagde. Ja, daar was hij trots op, dat was zijn leven. En dan zei ik heb Jezus nodig, ik heb Jezus nodig. Ja. Nou, die man gaat naar huis... en een paar dagen later wordt hij wel genezen. Maar in die paar dagen is hij tot die brouw be gekomen, keer. En hij vergeeft vergeving van zonden ontvangen. Trots. Wat gemeen. Ja, er zijn een hele rij zonden. Maar ik denk dat deze heel belangrijk zijn. En dat die vaak genezing in de weg staan. Niet vergeven. Occulte praktijken. Zelfmedelijden. Bezorgdheid. Trots. Als je geloof te schiet. Vraag aan God om geloof. Want hij geeft zonder verwijt. En als je geloof hebt, je moet met iemand bidden, probeer geloof te brengen. Probeer geloof op te wekken bij een ander. Het is heel belangrijk. Zonder geloof zal er geen genezing zijn. En doe altijd wat de eeuwige Yahweh zegt. Zoals hij het in zijn hoofd heeft, zo moet het gebeuren en niet anders. En je ziet in heel veel kringen dat er natuurlijk allerlei procedures zijn. En het moet via deze weg of een andere weg. Of Yahweh bepaalt uiteindelijk hoe het gaat. En wat er aan zonde beleden moet worden. Of hoe hij zijn macht wil openbaren. Of hoe het koninkrijk van God gestalte moet krijgen. Yahweh is altijd in de lied. Amen. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod,